Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt voor een nieuwe witwasmethode. De crypto-pinpas. Die werkt net als een bankpas, maar je laat hem op met crypto. Bij een aankoop komt er geld op de rekening van de winkel te staan. Maar de politie denkt dat het ook door criminelen wordt gebruikt om geld wit te wassen. De netwerken die zich hiermee bezighouden... en dat zijn echt netwerken die gespecialiseerd zijn in, in underground banking... die worden echt professioneler. Er is zelfs sprake van het feit... dat ...dat er cryptoopleiders binnen die criminele samenwerkingsverbanden zijn. Met zo'n cryptokaart kan volgens de politie makkelijk witgewassen worden... ...omdat er weinig toezicht op is. In Gaza is steeds minder grond beschikbaar om alle dode Palestijnen te begraven. Elke dag vallen honderden doden door beschietingen of door honger. Steeds meer gebied is door Israël ingenomen of wordt gebruikt als vluchtelingenkamp. Correspondent Nasra Habibala. Er zijn zo ontzettend veel doden. Veel begraafplaatsen zijn ook verwoest. Mortuaria die functioneren niet meer. Ik zag beelden van een mortuarium in Gaza stad. De lijken liggen overal. Er is onvoldoende plek. Dus elke keer als er iemand doodgaat dan is er naast alle... Verdriet, rouw, uh, waar de familie mee te maken heeft. Ook elke keer weer een uitdaging uh, om een plek te vinden om hun geliefde te begraven. Gisteren werd er op treinstations door heel Nederland gedemonstreerd tegen de situatie in Gaza. De demonstranten vinden ook dat Nederland harder moet optreden tegen Israël. En de eigenaar van een tankstation in Steenwijk wordt gek van handschoenendieven. Hij vraagt zich af wie er iedere dag honderden plastic handschoenen jat. De handschoentjes kosten maar een paar cent per stuk, maar andere klanten hebben er last van, zegt de eigenaar tegen Hart van Nederland. We hebben de camerabeelden teruggekeken en er zijn dus gewoon mensen die dus gewoon honderd van die handschoentjes in één keer meenemen. En wat doen ze ermee dan? Ik heb geen idee. Nee, ja, dan zie je gewoon normale mensen die tanken. Eerst één handschoentje pakken, dan zijn klaar, met, klaar zijn met tanken en denken van oh. Dat past me wel. En die nemen er gewoon een heel pakketje mee. En dat waren toevallig allemaal verschillende mensen. Kijk, er gaat er weer een, maar ja. die, die gaat ja, ze wel. echt pakken. <laughs> ja, het probleem speelt al langer dan een jaar. De laatste tijd lijkt het wel steeds erger te worden. De eigenaar vraagt nu aandacht voor de zaak om de dieven af te schrikken. Heb ik het weer voor je? Kleine buitjes hier en daar. Later klaart het op, komt er zon erbij en wordt het maximaal 23 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Werkzaamheden op de A4 zorgen voor vertraging op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knopensburgerveen. Burgerveen drie kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Hoor ik de laatste tonen van Jeff Lassen naar en Accordio. Uh, doekje van tafel 3, alsjeblieft. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een hele, hele, hele goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ja. Oh. En Charles en gerry natuurlijk. En, ja. Ben je, ben je, ben je, heb je verdriet, Willem, of valt het allemaal mee? Ja, Nou, ik dacht dat ik verdriet had. Ik voelde net van die natte balken in mijn oren. En ik dacht, heb ik misschien verdriet dat ik dat niet weet of zo? Ik weet het niet. Gerry. Heb jij even drie. Ik heb extra uh, zakjes meegegeven. Oh, extra zakjes? Ja, ja. Want, luisteraars, want. Want Willem. Ja. Want Gerry. Ja. Dit is. Uh, Je gaat trouwen. Oh, nee? oh, sorry. Mocht Stil <laughs> ja, neem me niet vaarlijk. Ja. Nee, eh, ja, onze, onze, onze laatste uh, vrijdag gebeurt het samen. Alle, allerlaatste. De alle, ja. Allerlaatste bij, uh, bij antwoord. Ja. Nou denk ik dat het vrijdag wel blijft gebeuren. Hoor. Het blijft oh, gebeuren dat de ja, vrij, mensen daar wel terugkomen. Dat de mensen niet denken van nou vrijdag gebeurt het niet meer. Natuurlijk gebeurt het. U dat moet gaat al, gewoon u door. Moet, u moet u ja. nog steeds naar uw werk. Ja, en, en je moet nog steeds naar de winkel. En je ja. moet nog ja. steeds naar de wc. En, ja. uh, het gaat oh, allemaal door. hè ja. Ja. En misschien ga ik... Ga, ik, ga, ik, ga, ga jij ik. door? Lonely and naturally, hè? Ja, ja, ja. <laughs> nou, Daar moet, moet je later in de uitzending maar even maar over vertellen. We hebben uh, in ja. ieder geval... Um, een ja. uitzending van, uh, van vier uur. Ja. En, um, ik wil, uh, een lange eerlijk, uitzending, hè? He? Dat is een hele lange uitzending. Ja. Een speciale gelegenheidsuitzending en uh, ik wil eigenlijk beginnen met, uh, met een, uh, een ode aan want we hebben de afgelopen week natuurlijk wel uh, genoeg meegekregen van uh, over artiesten die uh, ons ontvallen zijn en ja. dan noem ik Joyce Koymans, Ozzy Hulk Hogan en uh, natuurlijk de Nederlands uh, meest bekende man uh, met de, de grote moustache ja. ja, ja, ja. Ja. dus uh, maar uh, ja dan wil ik eigenlijk uh, dit verdraaien Just Lost Somebody van de Golden Earring. Ja. ja, dat was prachtig uh, nummer. Ja, een van de, van de mooiste liedjes die uh, George Comans uh, heeft uh, geschreven. Ja, hij heeft. Ja, het is een vakman. Het, het was een gewoon, vakman. Een, nou ja, hij blijft in herinnering ja, altijd een ja, vakman. Ja. ja, dus. ja. Ja. Dus, uh, ja, maar uh, nou, die andere uh, club, uh, uh, Ozzy Osborne en, en Giel Montagne en... en uh... Nou, ik heb laatst een cd'n gedraaid van Giel Montagne, maar... Het <laughs> was niks. Het he? was geen zanger. Nee, nee, was was nee maar als je uh, al, al de uh, mensen die ons ontvallen zijn op een rij zet... Wie is, is dan? Staat dan George Koemans nummer één bij jou? Nou, vind, iedere ziel vind ik bijzonder. Ik bedoel, iedere... Dat is, is mooi gesproken, ja. Geen? Maar het ja. is ook waar, Ja. ja. Iedere ziel ja. is bijzonder. Ja, toch? Elk ja, mens, is ieder, bijzonder ieder bijzonder. mens is bijzonder. Ieder mens is bijzonder. Of hij nou zanger is of... of uh, maar of muzikaal heeft, uh, gezien, ja, Giel Montagne inderdaad. Je ja. zei het al. Ja, maar dus hij heeft veel nee, Nederlandse muziek heeft hij ge, ne gepromoot. Ja, ja, eerst wat ja, ja, losse groeven. Ja, absoluut. En toen, uh, toen ging de platen spelen stuk. Dat ja, uh, ja, was wel he? leuk, hè? Toch? Ja. Giel dat was de man van de Lampenradio. Van de lampenradio. Ja, zo, zo oud is die. Ja. Maar hij is 80 geworden, hè? Ja, tachtig. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik zit er ook niet af, dus nee. <laughs> nee, zo ver vanaf. Nee, maar. Maar, uh, ja. maar uh, een, een, een. Want hij, hij is van een tweeling. Oh! Ja, nee, oh, dat wist je helemaal niet. Oh, Gilles Gaal. Nee. Oh. nee. Nee, nee, nee. Je had, uh, je had uh, Gilles Montagne. Gilles Montagne. Oh. Gilles Montagne, is maar, berg, hè? Oh. Maar ook, ja, maar, ja, dat Ruby Berg had je. Wie? Ruby Berg. Ruby dat de, Berg. Dat is de tweelingzus van Achille Montagne. Right. En, en die heeft ook een nummer gemaakt. Oh, echt? Ja. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright darkest night no one knows she comes and goes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 De laatste uitzending, maar jongens, de luisteraars die komen en die komen en die komen. Er wordt zelfs geluisterd door iemand die zit in de auto en geen idee waar ze rijdt. Waar rij je nou? Ja, het kan een A10 zijn, maar ja, dan rij je niet, want dan sta je stil. Want het is een ja, chaos is in Amsterdam. De vielen, hè? Ja. Echt waar? Ja, joh, de, de, de Koentunnel gaat drie maanden dicht. Ja. Uh, Prins Klausplein uh, heeft een defilé vandaag. Oké. Okay. Uh, wat, wat heb je nog meer? De A10. De A10, hè, de A10. Ja, heel goed. Dus, maar uh, wel heel erg gezellig. En uh, nou, ik hoop dat iedereen wakker is en zo. En, uh, ja. Ik ben wakker hoor. Jij bent wakker. Ja. Ja, ik ben wakker. zeker. Ja. Maar uh, wat gaan wij doen de komende vier uur? Wat is nou, een, een beetje ook... radio maken, dat lijkt me wel gezellig, ja, Gerry we, toch? Ja, dat lijkt mij ook. Gerry ja. heb je gasten uitgenodigd. Heb Gerry gasten uitgenodigd? Ja, ja. dat ja, weer ja. wel anders als het pluspunt. Dat is, ja, dat is leuk, Gerry? Ja, dat is een level. En wie komt er allemaal? Nou ja, straks komt uh, uh, Connie uh, Lodewijk. Connie Lodewijk. Corny Lodewijk? Is die actrice, toch? San nee. Nee, niet de actrice. Connie Lodewijk. Connie Lodewijk. Is zij die is van die dans oud, hè? oud danseres, ballerina, moet je misschien zeggen. Dat zag ik straks wel aan haar vragen. Aan wie? Bij het Nederlands Danstheater. Zo? Zo? Zo? Ik dus kan er mee... heel leuk over vertellen. Want ik heb ooit een, uh, van haar... Heb ik dat meegemaakt dat ze daarover vertelde. Hoe ze dat is geworden, zeg maar. eigenlijk was haar grote droom. Ja. En het was heel moeilijk om dat, om dat te verwezenlijken. Maar dat is toch gelukt. Voor een vrouw? Dat komt of, ook uit Den Haag. Het, het ja, ja, ja. lijkt me ja. meer, want ik had vroeger, dat ja. is dus serieus. Ja, uh, ja je, denkt, je kijkt me aan en je denkt van nou, dan komt ik daar weer ja. mis. Ik kijk die Nee, maar ik had vroeger uh, op de lage school in de klas. Had een jongen die heette Siebrand Heer, ik weet zijn naam nog. En die jongen, uh, die was gek van belet. Ja. Maar die werd altijd gepest in ja, de klas. Ja, maar dat, je kent die film toch ook? Nee. nee. Billy, uh, uh, hoe heet ook, dat is een hele bekende film. Van uit. wie? Ja, Billy, nog wat. Die jongen, die, werd, oh, die was wil, ook dan danser, wilde die worden. En die is ook zijn gepest. Zijn ouders, die werd gepest, maar zijn ouders, die vonden het Billy Elliot, ja. Hey, dat ik dat weet, hè? Dat weet jij, ja. Ja, ik heb vorig jaar een ballet gedaan. Jij hebt ook ballet gedaan. Ik heb vier jaar op de balletschool gezeten, ja, hè? Ja, dat kan je zien. Kan In Deventer toen, hè? Ja, maar verlos los daarvan. Deventer. Is die Willem toch een lopende encyclopedie, hè? Een hij lopende encyclopedie. Weet, weet meer dan wij denken. Meneer winkler prins ja, is het ja. eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Willem Winkler prins zo is <laughs> ja, ja, Ik ben ermee gestopt toen internet kwam. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Maar die kan heel leuk vertellen daarover. hoe... Samen is, is zij nog steeds? Of is dat ja, ze geeft nog dansles. Oh, dansles, oké. Maar je okay. kan ook aan haar zien hoe ze... Ze loopt echt heel soepel. Oké. Okay. dat wel, hè? Dat zijn mensen... Die oh, dan moet ik eens even een onderhoud met haar hebben. Onderhoud? Nou, nou jou, ja... Daar heeft ze oefeningen voor, Nee, maar mijn, mijn benen niet mijn benen, mijn benen wel een beetje... Ja. Ja, eigenlijk een beetje verstijft eigenlijk. Oh, ja, ja. ja. Dus maar ik, ik, wel. ik loop nog wel. Maar, maar, maar ik zie elke dag... Dat zeg ik bij mezelf. Nou, ik zie wel hoe het loopt, weet je wel. <laughs> ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar een uh, souplesse in de spieren Suplesse. bij ballerina's. Ja, dus de ja. van, van het trainen, hè, is een manier van trainen, Ja, Je blijft om... natuurlijk uh, constant in beweging. En we hebben het allemaal uh, luisteraars, krijgen we het in het nieuws, krijgen we het mee. Wat in we in we de media mee. krijgen we het mee. Wat Bewegen dan? is belangrijk. Ja, belangrijk, ja. ja dat, dat heb ik gehoord. Ik, uh, ik heb er wat uh, speciaals iets voor gekocht. Ik loop nu te horen met twee stappentellers. Met twee stappen? Ten. Ja, dan tel ik ze gewoon bij elkaar op. en uh, dan oh, zit al Snel aan mijn 10.000 hoor. Ja, ja, dat, dat, is, te... is, dat is niet netjes. Hoezo niet netjes? Nee, dat werkt niet. Ja, hoe werkt het dan? Ja, uh, uh, uh, uh, daar was van de week discussie over. Hè? Nou, als je te... zegt, tienduizend stappen, hè, ja. dat is dan ja. goed. Dat is, niet, dat is te veel. 7.000 is al genoeg. Ja, oh, maar je okay. kan niet na 7.000 stappen zeggen... Oké, okay jongen, stop ermee. Tuurlijk. Ga, ga zitten. Nou ja, als je meer loopt, dat maakt het verder niet uit. Nou, maar, maar het te... is niet heilig, die 10.000. Ja, maar het, naar Jeruzalem ja. is ook meer dan 10.000 stappen natuurlijk. Ik heb een trap, wel on, wel. On, een trap met ongeveer 30 treden en met, met 30 stappen ben ik boven hoor. Ja, dat is ook wel. Of beneden natuurlijk. <laughs> ja, dat kan ook. Ja, nou ja, trappen, trappen, lopen. Ja, trappen, lopen is goed hè? Ja, nou... Goed ik, voor zou, je benen hè, ook hè? Ik, ja, dat zegt men wel, alleen ik heb, uh, ik heb ooit uh, een trap gehad van een paard en ik was er niet blij mee. Nee, maar dat is niet leuk. Ja, ik weet niet wat hier misgaat hoor, maar uh, uh, uh, de, de, de gaat in één keer, uh, gaat er uh, gaat iets mis. Ik weet niet wat er is, ook oh, zie het al. Nou, dat doen we nog een keer, jongens, uh, staan we nog een keer. Ik zit waarschijnlijk met mijn, met mijn mameloe ergens op te tikken, met mijn Oranje Pummel zeg maar. Nou, je weet het niet. Nou ben ik toch, door die vijf maanden bezig geweest om die man radio maken te, te leren. Are you gonna drop the bomb or not? Ah, dat ligt niet aan de, dat ligt niet aan de nummer. Sorry, het is het, weer. Dat, het is het weer, denk ik. Ik weet het niet. Hij, hij, vliegt, gewoon, hij vliegt gewoon over naar... Het is naar... gewoon een foute MP3. Ja. ja <laughs> dit, is, dit is echt een foute, drie, een foute, een foute MP3. Dan, maar... Dan moet je wel even de luisteraars uitleggen. Wat nou een MP3? nou Wat is dat nou weer? Een MP3? Ja, luisteraars luisteraars. U krijgt een uitleg van Willem. Dat heb je nog nooit gehoord. Zo duidelijk. Wat is een mp3, Willem? Ik kan een uh, uh, de mp3, ik kan het wel uitleggen, Alleen ik kan alleen de Franse versie. Mag dat? Ja, dat mag. Okay. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk.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 Aantrechtkamerke leveringen, rijst van Schaloos, Roosbikken, Loteringen, Huntjes, Klossaar Pantrol, dan is er de vlambaar van haar krupsje de kopverzetter op voor kikkerbril, Ik heb brilhansel en op even hun gezeven. Frankrijk. Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haakt, En daar is ook nooit op vakantie gaat. dat in Brussel. Zo Dat jij al vreselijk was.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 Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Frankrijk! Meer terug. Frankrijk. Nou, dat was zover de uitleg over de, over de mp3, hoe dat in elkaar steekt. En ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Ja, maar dan denken de mensen dat jij naar Frankrijk gaat, dat je nooit meer terugkomt. Uh, bij wem bedoel je? Ja. Nee, maar dit is ook de laatste keer. Ach. Ja. Nou, dus, uh, ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, nee. Nee, ik, ik zal je nog eens even vertellen wat ik van de week heb meegemaakt hier in Zandvoort. Vertel. Want er was hier natuurlijk een waterkanaal uh, toestand, hè? Ja, dat was wat. He? Dat was wat. Ja, heb je nog gezwommen, Willem, in de straat? Uh, nee, ik heb er gewoon de kano erin gegooid. en uh, Toen ben ik even naar Albert Heijn gegaan, de boodschapjes doen en zo. En toen weer rustig terug gepaddeld naar huis. Ja. Maar wat gebeurt mij nou? Ik was hier natuurlijk afgelopen dinsdag bij de avond in de kerk hier... Uh, de dorpskerk op Scherpsplein van ja. de ja. En ik had mijn auto, uh, wilde ik parkeren in de parkeergarage met uh, de, de, de krocht. Uh, en uh, ik, normaal kan ik daar naar binnen rijden. En dan gaan de bomen automatisch open. Omdat ik bij Easy Park uh, dat is zo'n zo uh, parkeerapp, weet je wel. Ja. Nou, dan gaan de bomen automatisch open. Dan wordt je, je nummerplaat wordt, uh, ge, ge, gefotografeerd. Je parkeert en je gaat weer... En ik kon, als ik dan terug ging, dan kon ik eruit rijden. Ja. Ook weer automatisch. Mm. En dan kreeg ik later via Easypark... Ik uh, kreeg gewoon een rekening. Ja. Oh, ja. Maar ik, ik reed nu naar binnen en nou, de bomen gingen niet open. Uh, dan kon je op zijn groene knop drukken. Dan krijg je normaal een kaartje. Lukte ook niet. Uh, ik heb, nou, dan komen er auto's achter je staan. Die willen ook naar binnen natuurlijk. Dus, ja. dus je kan ook niet meer achteruit, want... <laughs> nee, als je in de staat staat. Maar op een gegeven moment gelukkig, ik, ik druk een paar keer op die groene klop, kwam er toch een kaartje. Nou, oké, okay, ik kon er binnenrijden. We zijn naar de kerk geweest. We hebben dat programma gevolgd daar. En uh, op een gegeven moment uh, kom ik terug en ik betaal. Ik, ik reken af. Uh, mijn kaartje wordt uh, uh, ingeslikt op ja. het apparaat. Er stond bij van: uh, u kunt uitrijden tot ja. een kwartier later. Weet ja. je wel. Ja. En ik kom bij de bomen. En, en die gingen niet open. Oh God, oh God, Ja, oh God, oh God. Ja, ja, oh God, oh God, oh God. Ja, ja. ja. En toen? Ik heb ook gebeden, gebeden, gebeden. Ja, ik heen, hoorde net ik hoorde Ik denk, het. nou, als, ja. er, als ik een beetje extra bid, dan doet God de bomen wel open. Maar ja. nee, God deed de bomen helemaal niet open. Ik, ik had gediend, sorry. Toen heb ik op een, op een, op, een, je hebt, op panel zat een horentje, een telefoonhorentje. Daar Ja. Kon je op drukken en dan krijg je een, een centrale gelukkig aan de lijn. Ja. En de meneer die kan jou dan ook uh, zien zitten. En er stonden inmiddels ook alweer auto's achter me. En op een gegeven moment, ja, ik, ik kon niet meer voren wachten achteruit. Ja. Ja, er zal dan wel iets fout zijn gegaan met de betaling. Ik zei nou, meneer, er is niks fout gegaan met de betaling. En dat ik had toevallig op mijn mobiel kon ik mijn appje openen en ja. uh, kon ik zien dat het bedrag inderdaad was afgeschreven. Ja. En toen heeft hij uiteindelijk. Heeft hij, heeft hij, nou, ik zal, ik zal de bomen voor u open doen. Maar daar ja. was ik tien minuten verder. Ja. En die mensen achter me die werden helemaal, helemaal zenuwachtig. Die, ja. Ja. Misschien, misschien is het beter tegen je reclame van de auto al wel. Maar ik denk, want we hebben het over dat, uh, dat water ging in Zandvoort. Ik denk dat er gewoon. Uh, uh, Problemen uh, zijn geweest met de techniek door wateroverlast, in, ja. ook in de parkeergarage. Ja, dat dat dus kan wel zo. Ja. Nou ja, weet je, kijk, als ik had geweten dat jij daar had gestaan, zeg maar, ja. had ik het voor je geregeld. Had ik gewoon de hand in mijn ja, zak heb gedaan, ook, en heb dan ook, had ik het voor je geregeld. En ook nog naar buiten gelopen? Ik heb nog geroepen, Willem, Willem. Ja, ik was daar, maar ik stond, ja. ik stond ja. daar te kijken met ja. de hand in mijn zak. <laughs> ja. I'm broke, but I'm happy. I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy, yeah I'm high but I'm grounded I'm sane but I'm overwhelmed I'm lost but I'm hopeful over Dit nummer veden wij eventjes want het is half tien. En uh, ja. ja, onze gasten die, uh, dat zijn mensen van de tijd en wij ook. Dus, uh... En Willem, met is voor ons als mannen, is het nou tijd om even pas op de plaats te maken? Ik doe een stapje. Ik weet door. niet of dat ook in de danswereld een term is. Pas nou ja, de ik, plaats. Loop, ik loop vast even naar de balk ja. en de spiegel. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, uh, want we gaan de dames gaan we gewoon even het woord geven. Want, want uh, er wordt hier uh, vanmorgen in de studio wordt er gewoon lekker gedanst. Toch, Gerrie? Nou ja, uh, Conny Lodewijk hebben wij te gast. Ja. En die is uh, heel bekend in Zandvoort. Zij is, uh, heeft vroeger on-air <coughs> on dansstudio, heb je gehad, hè? Je uh, die, had je die eigen dansstudio, hè? Nee, ik, vroeger had ik... Uh, hallo, <coughs> goedemorgen. Oh, je moest hier in, in, in praten. Hè. Hallo, goedemorgen. Uh, het is namelijk zo, ik kwam uh, 40 jaar geleden uh, ja. uh, in Zandvoort... Ja. En uh, dat was uh, de balletstudio van uh, Gemma de Boer. Oh ja, balletstudio. Ja. Ja. En die heb, die ik toen heb jij overgenomen. Die heb ik overgenomen. Ja. Die heb ik eerst uh, dan tien jaar in de Koenigse uh, gedaan. Ja. Ja. Toen ben ik overgestapt naar uh, Noord. Ja. En uh, daar ben ik uh, uh, doorgegaan. Eerst in het oude stekje. Ja. Toen in, in het pluspunt. Noord, Noord, Noord. En nu, ja. Ben, ja. nu ben ik nu nog ben je steeds in, de, de, in pluspunt met de oude. tram. ja, ja. Maar, niet bij de blauwe tram. Nee, is dat niet nee, de blauwe tram? Pluspunt, gewoon in Noord. Oh, gewoon in Noord. Oké, okay, je ja. dacht een blauwe tram. Ja. Maar, uh, Connie is dus een hele oud ballerina. Mag ik ballerina zeggen of zeg je danseres? Bij het Nederlands danstheater, hè? Ja, uh, ballerina is een heel groot woord. Maar ik was een hele goede danseres, al zeg ik voor je. mezelf. dat was yeah. je. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want je hebt wie, met wie gedanst. Met Nuriev Heb jij met Nuriev? Nee, Nuriev, Dat Niet? is meer bij het Nationaal Ballet. Oké. Okay. En met en wie heb je, heb je Met Alexander Radius? Oh ja. met de, An, Han Ebelaar. Ja, Jaap Vlier. Ja. allemaal die mensen van, de, van vroeger. En Hans van Maanen heeft Ja, dat was... Uh, ja, Muzen. Ja. Die leeft nog, hè, Hans? Ja, Hans is ja. 93 jaar. Zo. En maakt nog steeds uh, hele mooie choreografieën. Oké. Okay. En leuk. Ja, ik heb heel veel met Hans gewerkt. Oké. Okay. Ja, dat Ja, ja. ja leuk. Ja. Nederlands Dans, ja. Wat was het verschil tussen het Nederlands Danstheater en de... Nationaal ballet? Uh, Nederlands het ja, was meer uh, uh, doelgericht, een uh, beetje naar de moderne, moderne kant toe. Bijna een groot, Hans groot Aanen, he, die was die, ja, ja, ja, ja, Met Hans van Maans Ja, die was er. Ja, ja. en, uh, en de Nationaal Ballet is toch meer. Uh, zijn nu ook gemixt, maar vroeger klassiek. was het meer. Klassiek, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. Ik vind het zo leuk, want ik heb ooit een, uh, een, een, een uh, lezing van jou hebben bij Pluspunt ja. heb jij gedaan. En ja. heb jij verteld vanaf het begin hoe jij. Ja, dat, dat, rest dat, wilde. dat was niet, niet Pluspunt, dat was. Ja, was dat, was dat was in de blauwe trend. Dat tram. bedoel je, ja. Ja. Oh sorry, sorry, je hebt ja, ja, ja, ja, ja. En daar vertelde jij dus hoe jij ja. danseres bent geworden, ja. want dat was jouw droom, hè? Ja, ja, uh, ja Ik was. Uh, ik vertel gewoon. Hoe, je. Sorry. Ja. Ik moet daarin praten, ja, ja, ja, jou. ja, je Ja, ja, ja. Uh, ja, dat was zeker mijn droom. Uh, ik kwam uit een groot gezin. En je woonde in. Den Haag. Ik woonde in Den Haag. Ja. ja, ik woonde in Den Haag. En uh, ja, uh, je kent dat wel. Uh, weinig geld. Ja. Zo was het vroeger. Ja. Uh, mijn moeder had 13 kinderen gehad. Er waren er negen van overgebleven. En ik was één na de jongste. Ja. En ik wou graag dansen. Maar ja, elke gulden, toen die tijd, elke gulden was er één. Dus ik denk, ja, maar ik moet toch wel proberen dat ik dan toch op een balletschool uh, kan komen. En toen kwam ik, uh, was mijn moeder is op een zondagmiddag uh, uh, met mijn vader samen een borreltje gaan drinken op de Viantlaan. En die vrouw, die vijandlaan. gaf... Ja, ja Van in Den Haag. Ja. En die... Heel mooi café. En die gaf uh, uh, balletles. Hoe? Ja, ik gaf balletles. En toen zei uh, mijn moeder van... Ja, mijn dochter wil ook zo graag. Toen zegt ze, nou, laat haar maar komen. En, uh, nou, ik ben geweest. Fantastisch. Ik vond het leuk. Maar ja, die 1,50 was natuurlijk een heel wat. 1,50 euro. Nee, 1,50 euro. Nee, ,50. 50. Dus die had mijn moeder niet. En vroeger had je uh, die beter jam... Ja. Waar die flipjes op zaten. Ja, ja, ja. Ik knipte, ik ging wel, al de buren vragen, knipte ik uit. plakte dan op een plakgeding. En ik, en ik kreeg dan een gulden. Nou ja, daar moest ik nog 50 cent hebben. Nou ja, die kon mijn moeder dan net nog wel geven. Of ik mocht dan een, een maand later dat wel betalen. Jeetje. Ja, en zo ja. ben ik gaan groeien eigenlijk. ja Mooi ja, hoor. Corny ik hoorde jou net zeggen van... Uh, uh, nou, ballerina is misschien te veel. Ik, ik was een goede danseres. Ja. Maar is, is daar verschil dan in? Ja. O, vertel. Ja, een is dat klassieker dan? Ja, meer. ja is meer. meer, dat soort ballerina's meer ja, het is ook een. Uh, de benaming is meer de, de moderne, de solisten Samen soliste. meer, de kant, dat, dat soort dingen. Uh, bij het dansheater was iedereen een danser. Oké. Okay. Uh, ik was aspirant op contract. Mm -hmm. En ik werd door Hans uitgenodigd om met de solisten, toen, met de solisten, uh, mee mocht dansen in het ballet Tilt. Nou, dat was heel wat. Als oh, aspirant die mocht mee ja, dansen. Nou, ik verdiende toen uh, 100, uh, 150 uh, gulden per maand. Ja. En toen ik het had gedaan, de première... Nou, toen kreeg ik ineens 300. Nou, dat was heel wat. Per maand, ja. Dat waren hele hoop plakjes van 1,50 euro of 1,50 euro. Ja, ja, ja, heel veel. Heel ja. Van, heel ja. Van, ja, die weer plakken, ja, heel veel. Ja, ja. ja en uh, later heb ik, uh, doordat ik uh, toch doorging eigenlijk met dansen... en toen ging ik naar uh, Peter Leonef, de Academie Peter Leonef... om dan toch, want die tante, die, uh, die 1,50 euro altijd voorschot ook... die zei van, Jokon, je moet gewoon doorgaan, we zien het wel. En zij heeft de eerste paar maanden heeft zij voor mij betaald bij Peter Leonef... Wat lief, hè? Ja, ja fantastisch. Ja. En dat was mijn man, mijn, af, mijn man, zijn tante. Van Reinier? Van Reinier. Echt waar? Ja, ja. ja. En die heeft uh, uh, zeker een jaar betaald... totdat ik een uh, auditie moest uh, gaan doen voor een uh, beurs. Oké. Okay. En al, uh, die auditie heb ik gedaan. En de eerste keer was ik uitgelood. Maar daar waren maar drie. En er zijn er dan vier die overblijven van de, van de dansers. En uh, toen later... Mocht ik nog een keer terugkomen, zei ze, maar, maar je hebt toch al een beurs? Nee, niet? Oh, uitgelopen? Oké. Okay. Toen kreeg ik de beurs. Nou, die heb ik vier jaar gehad. Ja, Leuk. En, de, ja. ja en dan de hele uh, carrière daarop uh, gebaseerd natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, daar ja, ging het om. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, een stukje muziek even, om even. Zal ik eens kijken of ik nog iets toepasselijks heb? Is iets ja. Ik kan niet zingen, dat kan ik niet ik nee, iets, zingen, iets, kan. Zullen we iets in de vreemde taal doen? Is dat goed? Ik vind het helemaal goed. Goed zo. Wachten, de kind hopen De kind me dat het lukt en In gedachten De ze slopen, Maar ik lig wakker op de rug en Ik kiek op de lijn On hetzelfde rot behang Ik huur alleen maar De kries hulp van een tiet, jong Een tiet slijpt dichterdoor maar wie langer, wie groeit er de spiet En alweer een volg en oog. en ik dicht iets voor wie. de Ben weken lang te tellen aan wie. Houdt me eens en dan luidt ze me pas. Als ik alles vergeten ben last. En ben stil of zeg zaak, ik kunt goed wie vandaag het mega ook zing zing ze lied dat ik denk aan het zingen, alleen aan die stuk. En dan zweef ik ze mee op een liedje en draai ik nooit meer Alle jaren, al ons eigen feesten in Dublin, Gent en Tours. Alle voor. Voor goed ik alles noem Houdt me vast en al uurt ze me pas Als ik alles vergeten ben los En ben stil op zich zaad. Ik doe goed wie vandaag het meegoud was Heimig en zing, zing ze liefde Ich bin leise Mooi hè? Mooie muziek Krachtig. hè? Dit nummer werd gedraaid toen de koninklijke familie in Maastricht was. Nog niet heel lang geleden. Ja, ja. Er was een dansgroep, ook een balletgroep, en die hebben dit nummer gedanst. Ja, nou... Zie nou, je, ah, ze zegt, zegt het net. Zegt het je, zegt het. Het. je hoort net. aan de muziek wel. Ja, ze zegt het al. Ja, ik, zegt het net, goed ik zei je. het net, ja, nou, prachtig zou ik, ook, uh, zou ik ook gebruiken, ja. Ja, ja het is dus ja. geen geheim dat onze vroeger koningin uh, uh, Beatrix... Een enorme fan was van ballet, hè? Ja, maar de hele Plots. familie toch? De hele koninklijke familie. Plots. Is dat zo? Is toch? Ja, die ik houden Zou je vertellen? van ballet. Ik ik dansde bij het Nederlands Dance Theater. En we waren voor het eerst in New York in Amerika. Okay. En uh, nou, dat was heel wat. Het was een sensatie. Al de balletten van onze en noem maar op. Ach, eerste keer dansjaar. ja. En onze koningin, Beatrix, is overgevlogen om de première... Ja, mee te ja. Maken. leuk. Ja, mee ja. te maken. Ja. En allemaal handgeven. geven. Ben je voorgesteld, ja? ja? ja natuurlijk. natuurlijk. Wat mooi, ja. Dus hoort het er ook? Ja, ja. wel. We zijn ook dansers. Dus uh, ja, iedereen, iedereen kreeg een hand van haar. En ze was heel, heel enthousiast. En ja. het was ook een prachtig voorstelling Ik, Ja. ja Zo'n ja. mooie kritiek gekregen. Ja. Allemaal, ja. En uh, als het nou gaat om het aantal voorstellingen in een weekmans. Uh, Hoeveel hoe, hoe kun je dat maximaal doen qua Max, conditie? Maximaal de? 200 per jaar. 200 per jaar? Maximaal, ja. En dat, dat die zegt, wordt aangeraden vanwege de... de, de nee, want je hebt elke dag heb je wel dan een voorstelling. Dus dat is ja. heel, dus heel veel. Je ja. hebt rust nodig. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar ze zijn daar er heel ja. erg goed in, hoor. Kijk, dan kan er kan natuurlijk een, uh, soms tien of twaalf voorstellingen, dat je daarbij zit, dat, het, uh, dat meegaat. Maar uh, voor de rest, nee, er wordt heel goed uh, naar geluisterd hoor, naar de ja. mens. Ja. En is er dan een, een soort van impresariaat wat al die uh, voorstellingen onderbrengt in theaters? Ja, ja, ja. Er zijn, er zijn mensen voor... Ja, ja, ja. ja want uh, in de muziekwereld, waar, daar heb ik dan zelf wel een beetje mee te maken nog. Uh, daar heb je natuurlijk allemaal uh, nou, 20, 30 verschillende boekingskantoren die zich daarmee bezighouden. Maar is dat in de danswereld meer één organisatie, een uh, overkoepelende organisatie? Het is een organisatie die je van, van daar vanuit gaat, ja. maar uh, het is... Toen ik, toen ik dans was het natuurlijk heel anders dan nu. Mm. Nu hebben ze veel meer uh, inbreng en mm. dat soort dingen allemaal. Mm. Dus dat wordt allemaal goed geregeld. Oké. Okay. Ja, ja, absoluut. Dus jullie worden ook goed verzorgd als dansers? Zeker weten. <laughs> dat <laughs> je, maar rust maar dat moet je ook natuurlijk. Ja, ja. Mensen moeten rust ja. hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat nog zo, denk jij? Heb jij nog contacten eigenlijk met, uh, met de danswereld? Ja, ja, Met Han en, en Dingen Ebelaar? Met, niet? Nou, met, ja. uh, met zeker met, uh, met Hans van Maat. en Henk van Dijk zijn vriend. Oké. Okay. En die, uh, die heb ik dan op Facebook. En alles wat ik uh, poos, dat laat hij allemaal aan hand zien. Oh, wat leuk. Ook, hij kijkt de krant ook vroeger op oh, dat ja, dingen. Ja, ja, ja, ja, laat ja. hij zien. Ja, natuurlijk. Ja, en na nou, beletsvoorstellingen. Nou, toevallig was uh, een oud-leerling van mij, Fabien bij, uh, bij mij, visite. En uh, die had een, de opleiding gedaan, Koninklijk Conservatorium. Ja. Maar ze, ze heeft toch een andere keuze genomen. Wel met, met kunst erin, zeg maar. Zij wordt uh, fysiotherapeut, maar dan bij dansgroepen oh, wil ze dat, dat gaan is doen. zo belangrijk. Ja, natuurlijk. fantastisch. Ja. Nou, ik heb de grote. Fabien, dat is jouw pot potentieel, hè? Dat ja, ze is ja, ja. 25 jaar geworden, ja, ja, denk ja, ik. Ja, en ze doet het hartstikke goed. Ja. En als je die keuze moet maken, want het is natuurlijk heel moeilijk op het ogenblik om uh, gewoon door te stomen ja. naar groepen, ja. Nou. Is het een moeilijke wereld om, om daar om Ja, daar... je moet heel goed zijn. Ja, ja. heel erg goed. Ja, dan en wie beoordeelt dan? Ja. Uh, gooi je graaf. Ja. ja, die komen kijken naar je. Of bladmeesters, die komen allemaal naar kijken. Zitten allemaal met z'n tien op een rijtje. En uh, kijken hoe, uh, of je het doet soms. Bij de eerste plié lig je er al uit. Ja, ja. ja, door... ik niet. ja, je... ja dat was niet. Nee, dan zien ze gelijk van, oh nee, het is niet. Maar ja, dat moet... de ja, Die choreografen die zijn dan ook opgegroeid in de danswereld, neem ik aan. Want je, uh, ja. ik neem aan, kijk, als je bij de Voice of World of zo uh, in de jury komt, ja. dan word je geacht een beetje verstand voor muziek te hebben. Maar in de danswereld dan lijkt het me dat wel een, een bijzondere rol die je dan hebt als uh, beoordelaar of een danser goed of slecht functioneert. Ja, net wat ik zeg: ze kijken naar de techniek. En dan wordt er een combinatie gemaakt. Van Adatio Allegro, mooie muziek. Adatio Allegro. En dan, uh, nou ja, dat gaan ze doen. En ook soms uh, in, uh, in het midden spitsen Of je tegen. Oh. Oh, ja. En daar kijken ze ook naar. En de techniek ja. en dat soort dingen. Nou ja, als ze zien dat, dat het uh, niet uitziet, dan. Uh, hoe, hoe, hoe is het om op de... die spitsen te... Hoe, hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Uh, nou, gewoon aantrekken en huppateen. En dan ging ja. dat dan wel? Oefenen? Ja? ja, maar ja? Leer je op de, op de Beletacademie leer je dat al. Hè? Dan gaan ze nog niet stukje tenen en zo. Uh, ik heb nu toevallig een likdoor. Morgen ga ik. <laughs> en, en ik spits niet. Nu hoor. Ja. Maar ik heb ook een lig door nu. Ja. Ik heb maar heeft dat, komt het daardoor? Uh, niet altijd. Nee. Het hangt vanaf. Want nu gaan je tenen meer naar elkaar toe. Ja. En dan heb je meer... Schuren. Ja, ja, ja. Ja, en ja. danker in een licht krijgen Dus ja. ik geef nu nog een ja. les in, uh, dus in pluspunt ja. aan die ouderen. Ja. Ja. Nou, het is best wel pittig wat je, wat je doet aan combinaties en, ja. en hard uh, ja. trainen met ja. ze. En, uh, nou, en dan krijg, ga je goed transpireren. Je doet er al een tussen. Oh. Sorry jongens, de knop stond erop maar dat was niet de bedoeling. <laughs> <laughs> nou, ik vond het wel leuk. <laughs> Wie nou, het ja, hij, hij komt vanzelf wel langs. Kom goed. Komt ja. goed. Maar um, kun je ook op blote voeten dansen? dan? Eigenlijk? Ja, er wordt ook heel veel ballet op ja? blote voeten. Ja, ja. We hadden een keer een voorstelling in Engeland. En, uh, of e een keer, ja. vaak genoeg. In Londen, in het Well Theater. En toen was er een ballet, een ballet gemaakt... door twee gooi-engraven. Jeri Kilian en Hans van En dat heette Mutation. Maar Mutation uh, was naakt. Oh. De, ja. Mannen, naakt. naakt. Vrouw, naakt. Mm -mm. Ja, maar dat was heel wat in die tijd. jonge, jongen, jongen. jongen ja, heel wat. Ja. Ja. En, uh, en het was een succesvol. Succesvol. Niet te geloven. Dus zo, en dan komen ze vanuit de zaal. Vanuit een, een, een, een, hoe noem je dat, een ramp, noem je dat? Uh, uit de zaal. Zo'n soort zeg, een stuk college. toneel. Nee, ja. een stuk toneel. En dan komen ze zo uh, het toneel op. Ja. Wat hadden ze nou gedaan? Itching powder. Oh. Hadden ze... Sabotage hebben ze op, die, op, die, op dat stuk toneel gedaan. En die mensen moesten zo rollen over de grond. Dus die, ik heb nog nooit zoveel dansers met... Oh, oh, oh, oh, oh, kom, oh, kom, help, help me. En maar ik stond te wachten, want ik moest ook. Maar ik had een, een pakje aan. Jij was niet naakt? Ja, wacht, daar is stuk een stukje. Een oh. kastje. Kastje ja, met, ja. Met, je, met je tieten gewoon bloot, oh, klaar, heel simpel. Oh, en dan okay. ga je gewoon, huppate, ja. Ging je gewoon te, ja, met zulke hoge schoenen. Dus ik hoefde niet te rollen. Te rollen. Maar ja, die andere dansers wel. Maar waarom hebben ze dat gedaan dan? Ja, er stond geen aan bij. We was, ze bij. Omdat ze naakt gingen. Het dansen. zou kunnen, want het was in die tijd was het heel bad, maar het was heel succesvol. Ja, dat het maakt, helemaal het helemaal uit. daarna nog wat? meer. Dat rollen maakten natuurlijk ook deel uit van de choreografie dan. Ja, natuurlijk. Ja ja ja, <maar> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Anders hadden ze het niet gedaan. Nee. Maar ze zijn, ze zijn uh, De voorstelling is gestopt en toen zijn ze met z'n allen naar de sauna gegaan. Zijn de hele nacht in de sauna gebleven. <g> Door, ja, het, het moest, zo, moest moest, het moest eruit. Mijn hemel. Ja. Dan zijn ze in de sauna aan de land ontsprongen. Ja, ja, ja, ja, dat is ook een mooie. Ja, ja, ja. Ja. Zullen we het nog eens een keer proberen? Ja, uh, ja. laat ons maar eens... Uh, vrolijk ons maar eens op willen met een uh, leuk muziek. Doe ik de orkestbak wel. Ja, ja, doe maar. Leuk. <tied> Jouw muziek wel, denk ik, hè? Ja, heerlijk. Dit? Heerlijk. Het ja. lijkt wel een beetje op Vivaldi. lijkt inderdaad op Vivaldi. Ja. Het is ja. een stuk van Vivaldi. Oh, het is een stuk van Vivaldi. Alleen het oh. wordt uitgevoerd door Rondo Veneziano. Oh, dat is het. Ja. Ja, ja, ja, ja. Je hoort wel moderne instrumenten. En, uh, het, ja. is, uh, ja. Ja, het is balletmuziek, ja, is het te, ballet, ballet, dat is wel, hè, Ja, het is ook balletmuziek. Ja. Ja. Ja. Maar hou je ook van moderne muziek, Connie? Dus ja. even los van het klassieke? Ja, hoor. ja? ja hoor. En wat ik, wat? Hou, ik hou van elke soort muziek uh, wat er gedraaid wordt... Of het nou, uh, uh, ik, ik noem maar Tom Jones is of wat dan ook. Ik hou van muziek. Oké. Okay. En klinken, ja, ja. horen. Ja. Billy Ocean, Barry Wai. Ja, uh, dat ja, ja. zijn allemaal dingen. Ja. Maar klassiek muziek er zijn zoveel dingen die ik mooi vind. Ja. Ken je Lara Fabian? Nee. Het is een Belgische zangeres. Ze lijkt een beetje op Celine Dion qua stemgeluid. Ja. Uh -huh. En die zingt ook het Adagio van Bach. Oh, dat is en, mooi. Ja, en er is een tekst op gemaakt. Moest hm? dus, je opzoeken, moest oh, je googlen. Nee. Lara, Fabian heet ja, ja, Lara Fabian Ja, Lara ja. Fabian. Ja, ja. ja, ik ken niet, nee. nee, ik ken hem ook niet. Ja, nee. ja, fantastisch. Echt, ja het is echt fantastisch. Ik kan wel eens even kijken op YouTube en dan kan jij hem ook toch? Ik wil hem, kijk maar aan. Ja. <laughs> heb je meer. Meer ja. zegt: Moet ik dat doen? <laughs> ja. Ja. Ah, nee hoor. Ja, mooi is dat. Ja, leuk hè ja, die reactie. Kom, ja. uh, kom goed, we vinden hem vandaag Ja, Ja, goed. Ja. Ja. Ja, ja nou, ik wil, uh, Conny, ben je veel uh, op tournee geweest eigenlijk? Ja, ja, ja? ik heb driekwart kwart van de wereld gezien. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja, nou, daar is een company voor, om te laten zien aan heel de wereld. En vooral toen ik, toen ik in 68 daar kwam, is het gewoon uh, uh, heel, veel, heel veel laten zien. Ja, want, Dan zie je nog in de, in de kippenborderij, Want er wordt wel. ook vaak, uh, worden ze... De, Gehaal, speciale gelegenheden in allerlei landen. Klopt. Ook als ja. de koninklijke familie ja. ergens is, he, dat ze dan ook ja. een balletvoorstelling dan, wordt ja. alles overgevlogen Klopt. en zo. Klopt, ik was ja. uh, met danstheater in Duitsland. Ja. En prins Klaus ja. moest iets openen van Nederland en Duitsland. Maar hij moest dat in het Nederlands doen. Wij hadden een voorstelling daar gedaan, voor dat. Zo Net als, als, als Melkmeisje. We ja, ja. Ja. Ja. hadden een voorstelling gedaan en toen kwam uh, uh, Prince Klaus naast mij staan. Hij zegt: "Oh, zegt hij tegen me, echt waar, nou, het is waar gebeurd." Oh, zegt hij, nu moet ik het toneel alleen het toneel op. Ach, ja, het was bloedzielig. Toen dus ik al die dansers die ernaast stonden, ik erbij, zeg: kom Kom op, we gaan het we gaan het toneel op, weet je? Zo, ja, kom op, we kom ja. op en pakken een beetje met elkaar, met ja, elkaar. Nou, ja. ja, die man heeft de dag van zijn leven ah, gehad. Ja, ja. Hij vond het heerlijk. Al die dansers om een beetje grapjes maken." Maar Oeh. Zo. je ja. dus die niet alleen? Ja. Juist. Ja. Dus dat heb je ook. Ja. Ja. Leuk, dat dus je hebt dus mee. echt wel heel veel beroemdheden me heb je meegemaakt eigenlijk, uh, met dansen. Ja, ja best ja. wel. Ja. Heel veel, heel veel uh, goede danseressen en dansers. Ja. Maar dat is, uh, die zijn net zo oud als ik, zijn nou misschien al overleden. Ja, die heb je ook. Ja, want wat is, hoe, tot hoe, welke leeftijd kun je dansen, zeg maar, echt, optreden of dergelijke? Om nog gewoon nog nou, onze Alexandra van de Radius, die is wel heel lang gedaan. Ja, heel uh, lang gedaan. Maar het, uh, als je conditie goed is, dan is er, ja, is er niks uh, aan Maar handen. er is geen leeftijd aan gebonden. Nee, je mag het doen. Want als je goed bent, ja. kun je gewoon kijk maar, dansen. De, uh, kijk maar, de Igonee. Ja. ja. Die is ja. gestopt ja. bij het Nationaal Ballet. Ja. Nou, ze heeft nu haar eigen programma gemaakt. Want ze denkt ja, een mooi verhaal erbij gemaakt. Ja. Uh, allerlei uh, solo's bij gedaan. Ja, dat ziet er supergoed uit. Mensen ja. trekken hartstikke ja. goede volle ja. zalen. Dus die kan er een poosje door. Ja. Worden um, balletdansers, worden die later als ze niet meer dansen coach of zo? Is dat niet gebruikelijk ieder... of is dat niet? Niet, uh, um, niet iedereen. Nee? Niet iedereen kan lesgeven. Want je moet geduld hebben. Ja. ja. Ik verlies ook wel eens mijn geduld hoor. Maar jij, ben, jij doet het wel. Al heel lang. <coughs> ja. ja. Ik ben gestopt uh, toen ik dertig uh, was. Ik heb tien jaar uh, met gedaan. gedaan, en overal de wereld rond geweest. Toen ben ik Maar het grijp... is ook best heftig, hè, om dat allemaal te doen. Ja, en toen ja. ben ik in... Uh, ik woonde toen in Den Haag. Ja. Daar ben ik aan de overkant, was een gymnastiek lokaal. Ja. En uh, ben ik daar begonnen met lesgeven aan, uh, ja, amateurs. Nou ja, je denkt gelijk dat iedereen rechts en links wel weet, maar dat is dat niet zo. Dat weten ze niet, hè? Nee, natuurlijk nee. niet. En vooral als ze op één been moeten staan, dan zeg ik rechts <laughs> en dan gaan ze op links staan. Dus dat is gewoon heel normaal. Ja. En, dus en dan, dan moet je geduld hebben. Moet ook. je geduld hebben en leren. Maar ik, ik, was, ik heb mijn opleiding gedaan bij Peter Leeuwenhoef. En daar heb ik ook het lesgeven geleerd. Mm -hmm. Het dansopleiding lesgeven. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat had ik een voordeel. Ja. Ja, ik, ja. Kon, ik kon heel goed met, met, met die mensen opschieten ja. en ja. vertellen. Maar goed, uh, je, je kan wel eens je geduld verliezen dat dus je denkt, hé, weet je niet wat rechts en ja, links is. Doe eens eventjes, euh, Doe eventjes, uh, eventjes ja, na. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar het, is altijd, het komt altijd goed. Oké, okay, ja. ja. En nog ja, steeds. Leuk. Ja. Ja. Want uh, nu doe je dan bij pluspunt, doe je dansles. Maar wat is dat voor les? Wat het voor zijn, dansen uh... is dat? Is het bewegen? Bewegen eigenlijk? Voornamelijk? Nee, het is Ook beste... echt dansen ook? Oh? Ja, het oh. is... Uh, uh, ik geef uh, oefeningen. Ja? Ik ga eerst alleen oefeningen doen. Door de hele zaal. Ja. Op hele goede muziek, lekkere muziek. Wat ik al zei, bij White en noem op. Dan ging ik lekker muziek, heb allerlei oefeningen, hup, hup, ja, en lopen, ja. en lopen, en lopen, ja. en op de lichaamshouding, hup, kom op, ja. loop. Recht op, lopen, lopen, lopen, recht terug, ja. noem maar op. Ja. Zo begin ik, nou, maar nog wel een keertje meegedaan. Dus alle, alle kanten gaan we op. Ja, dat heb ik wel eens gezien. Ja, niet. en dan ga ik door het diagonaal nog ja. een paar dingen doen, dan ga ik naar het midden toe, ga ik voor de spiegel laten staan, en dan gaan we samen. Houders, schouders, op de houding letten, lichaamshouding dat is heel belangrijk, en zo. dat je zelf kan zien, maar ook houden. gewoon in de spiegel, schouders boven je heupen, dat soort dingen, en dan gaan we beginnen, en dan doen we allerlei oefeningen, van je hoofd tot aan je tenen. Oké. Okay. En dan heb je een vrije vrij tempo, en dan uh, daarna, zeg ik, nou, dan hebben ze slok water, en huppensee. Maar je ziet ze groeien. Ze vinden ja, het leuk ook, ze. Ja, manier. natuurlijk. Ze voelen zich ineens van, hé, hey, maar wat jij kan, zeg, ja, wat ik kan, kan jij ook. Ja. Ik heb, ik, heb, ik heb een voorstel, want uh, het lijkt me leuk om uh, na Niels' reclame, want dat komt er zo aan, om dan nog eventjes uh, kort verder te praten en af te ronden, maar ik wou je toch nog even lager Fabian laten horen. Ja, oh, klein, klein, oh, heb je... klein... oh, goed zo. Ja? Ja, tuurlijk. Ervan. Heel, heel, Echt? heel mooi. Mooi, hè? Echt drama. Ze lijkt een beetje op Celine Dion, ik was hem. Hmm, hmm, hmm, hmm. Vind je niet? Nee, ze, heeft eigen, ze heeft haar eigen stem. Ja, ja, er zit heel veel drama uh, in haar stem. Ik vind ja. het een fantastische zanger. Ja, zeker weten. Ik zie nou, het ook aan je. Ik, ik ah. ben blij dat je ervan genoten hebt. We gaan, we ik gaan, ik gaan dacht na het uh, even verder praten. Ja. Ja. Okay. Ik dacht dat jij verdriet had, maar dan komt er ja. dat nummer. Ja. Ah, oh, ja. Ja. Goed, na de klok van 10 uh, uur zijn we er weer. En daar is muziek voor. Zeker, ja.